Marion Koekoek met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds het bestand van 26 augustus tussen Israël en de Palestijnen... is er weer een mortiergranaat vanuit Gaza afgevuurd op Israël. Er was geen schade en er waren ook geen gewonden. De Hamas-regering in Gaza zegt dat het van niets weet... en dat het nog steeds achter het bestand staat. In juli en augustus was er een korte oorlog in de Gaza-strook. Meer dan 2000 Palestijnen kwamen om en 67 Israëliërs. Staatssecretaris Wiebes wil het betalen van kinderopvang veranderen. Het kabinet wil kinderopvangcentra rechtstreeks een bijdrage geven... zodat ouders geen toeslag meer hoeven aan te vragen. Het is een van de manieren waarop het kabinet de belastingen wil vereenvoudigen... zo werd vandaag op Prinsjesdag bekend. Wiebes erkent wel dat veel van de voorstellen nog moeten worden uitgewerkt. Hij zegt dat door het belastingstelsel mensen op dit moment niet makkelijk een baan vinden. Een deel van de oppositie en de Raad van State vindt daarom... dat het kabinet sneller werk moet maken van de herziening van het belastingstelsel... Chronisch zieke en hulpbehoevende ouderen dreigen er volgend jaar het meest op achteruit te gaan. Als ze in een gemeente wonen die stopt met de vergoeding van huishoudelijke hulp, gaan ze er toch tot 300 euro per maand op achteruit. Dat zegt het NIBUT. Deze groepen worden door meerdere bezuinigingen getroffen.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 In Brazilië is de aartsbisschop van Rio de Janeiro in zijn auto overvallen. Dat gebeurde door drie mannen die er met allerlei waardepapieren en mobieltje, maar ook met religieuze voorwerpen vandoor gingen. Een van de overvallers herkende aartsbisschop Tempesta en bood zijn excuses aan, maar toch namen ze een crucifix en een zegelring mee. Waarschijnlijk kregen ze later vroeging, want de politie heeft alle spullen laten teruggevonden op straat. Alleen een camera van een fotograaf in de auto hebben de dieven meegenomen. Het weer vanavond rustig en meest droog. Vannacht opklaringen met kans op mist. Morgen zonnig en 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. De politie heeft geen snelheidscontroles aangekondigd... maar dat wil niet zeggen dat er niet gecontroleerd wordt. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Meneer, de herhaling van u. ZFM Jazz. Van der Hout. Hij speelt met het metropoolorkest. For heaven's sake.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 van <tries> Mmm. -hmm.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 It's got the heebie jeebies. Uh, what you doing with the heebies? Man, I have to have the heebies. Call the heebie jeebies best. Oh boy, the mm jeebies best. Oh, skitty, scat, scoot, doot, I doot, doot, daddy. Oh, bananas, food, Baby, food today. Oh, yes, don't you know it? Somewhere we we'll teach you. Yes, boy, come on down do that dance. Call the heebie jeebies, take it from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 Uh, Roy Aldrich, Teddy Wilson, Joe Jones, and I uh, guess I'll have to change my plan.